Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Theresa May treedt af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op een persconferentie zei ze dat ze op 7 juni stopt als leider van de Conservatieven. Als premier blijft ze aan tot haar partij een opvolger heeft gekozen. Dat duurt waarschijnlijk enkele weken. Vechtend tegen tranen verwees May naar haar drie mislukte pogingen... om een deal met de Europese Unie door het Lagerhuis te loodsen. Het is in het landsbelang dat een nieuwe premier dat doet, zei ze. Het gemeentehuis van Geelze en Rijen wordt sinds vorige week bewaakt. Aanleiding is een dreigbrief. Over de precieze inhoud of de afzender wil de gemeente niet zeggen. Als het gemeentehuis open is, is er nu een bewaker aanwezig... in de publieksruimte, meldt Omroep Brabant. Gisteravond kwam bij de politie een melding binnen... van een verdachte situatie bij het gemeentehuis. Die ging over een man in een bushokje er tegenover. De politie heeft hem aangesproken waarna hij weer wegging. Het gaat om een bekende van de politie.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 Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Door een ongeluk op de A10 ring zuid richting Utrecht tussen Geuzenveld en Amsterdam-Oud-Zuid 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de N99 Den Oever Den Helder bij Annapolona, afrit Annapolona, 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 bij het tweede deel van het spirituele uitzending van Zandvoort Lunch... hier op ZFM Zandvoort met uh, Greet Vermeulen. En uh, wij hebben het vandaag uh, over uh, stenen. En uh, hele mooie stenen, speciale stenen. Wat de betekenissen hebben en wat ze doen, toch, Greet? Zeker weten, zeker weten. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat we niet denken... nou, weet je, we nou een steentje lekker op mijn nek heen... en alles is over. Nee. Nee, we worden zelf altijd wel een beetje op de proef gesteld... dat we positief in alles moeten staan... En je moet het zien als een hulpmiddeltje die je eigenlijk een beetje dat extra steuntje geeft... om voor jezelf te zeggen, zo, ik ben er weer en ik kan er weer tegen. Ja, ook kan u natuurlijk bellen met vragen voor Greet. Um, dat kan via 023-573-0393. Nogmaals, 023-573-0393. Of een e-mail sturen naar g.vermeulen-zfm-zandvoort. ...en het kunnen allemaal vragen zijn rondom het spirituele gebied... Dus bijvoorbeeld ook over de stenen, toch gered? Zeker weten, zeker weten. En ik hoor altijd mensen, ook na avonden die ik geef... ...van, oh, ik heb nog zoveel vragen. En dan denk ik, nou zit ik hier ook oh, en niemand belt. En dan denk ik van, kom nou. Want ja. dan kan je vragen stellen en het kost je niets. Dus wat is het niet mooier als je deze gelegenheid krijgt? Maar ja, we gaan even lekker een steentje behandelen. We gaan een citrien een citrine is een, ik noem het altijd een hele fleurige, mooie, gele, uh, zondoorschijnende steen. Die ook heel duidelijk helpt tegen depressies en tegen futloosheid, uh, zwaarmoedigheid. Hij helpt je eigenlijk uh, zorgloos te zijn en geeft je een opgewekt humeur. En weet je, we hebben allemaal wel dat we heel veel meemaken. En dat je even op dat puntje zit van, hé hey, Jesus, ik heb er helemaal geen zin in. Of dat je lang ziek geweest bent. Dat je eventjes dat stukje nodig hebt. Ik weet zeker dat die steen je daar dat stukje bij helpt. Want het geeft je echt eventjes ja net dat drempeltje waar je overheen kan stappen. En dan gaan we naar een andere steen. En dat is een totaal andere steen. Dat is een peridoot. En dan denk je, al ja, wat een nare naam voor een ja. steen. Ja, vind ik ook. Maar het is zo'n geweldige steen. Ik heb al zo'n heep. Ja, zo'n hoop met mee mogen maken en mooie dingen. Want die steen die is heel duidelijk... Uh, waar ik veel positieve ervaringen mee gehad heb bij kankerpatiënten. En niet dat iemand beter wordt. Want jongens, niemand kan kanker genezen. Hè? Als iemand geneest van kanker... dan is dat omdat die persoon uh, ja, nog een stukje mag leven... heel positief ingesteld is. En wij kunnen mensen, ik magnetiseer zelf ook mensen... wij kunnen iemand energie geven om het te dragen, maar nooit dat iemand kan zeggen... ik genees iemand van kanker, want dat is niet waar. Maar we kunnen wel ook al die hulpstukjes aanreiken. En dat is dus de periodoot die dus heel duidelijk helpt... bij allerlei soorten kanker, maar vooral tegen chemo... dat het eigenlijk de nare bijverschijnselen van de chemo een beetje uh, weghaalt. En dat heb ik nou zo'n hoop meegemaakt dat mensen zeggen... oh, geweldig, want ik ben zo lekker door de chemo heen gekomen... En dat komt omdat hij eigenlijk uh, je lichaam reinigt van alle uh, verkeerde cellen. En daarom is het zo'n goede steen om te dragen. En het is altijd de moeite waard om dat te proberen. Ik heb mensen echt gekend die absoluut nergens in geloofden. Die eigenlijk een beetje moesten lachen. En dan zei ik van nou weet je, uh, ik drink me niet op. Ik zeg het een keer en doe ermee wat je wil. En die hebben dat gedaan en hoorde ik altijd... Het is ongelooflijk. Ik kan het haast niet geloven. En dan zeg ik, nou hoeft niet, als je er maar baat bij hebt. En dat is heel duidelijk met een periode Dat ik zeg van, wauw, wat geweldig. Hij is wat duurder, dat zeg ik er heel eerlijk bij. Want uh, hij schijnt heel moeilijk verkrijgbaar te zijn. En we hebben natuurlijk een heleboel landen om ons heen... waar onmin is. En als daar die gravingen gedaan moeten worden voor bepaalde steentjes... dan uh, zijn ze wat duurder om hier te krijgen. Dus ja. hou daar een beetje rekening mee. De periodoot. De Peridoot. Schrijf hem goed op. Zeker weten. Met een T aan het eind. Dus het valt nog heel erg mee. <laughs> jouw favoriet, jouw ja, favoriete lied, hè? Ja, en favoriete zanger hè. Ja, Wesley Bronckhorst. Mooie Bronkos. blauwe ogen. Wow. <laughs> Trots op jou. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Nothing like a op ZFM Zandvoort. De spirituele uitzending van Zandvoort Lunch. Daar luistert u naar. Met Greet Vermeulen. Greet, hou jij van, van het strand? Ja, zeker weten. Nou, wij zijn in Zandvoort zijn ze de boulevard weer helemaal aan het uh, opknappen. Uh, en uh, met allemaal leuke elementjes, met beelden en zo. Maar ook uh, hebben ze het Venema plein. Dat uh, is dat hele grote plein waar vroeger onder het Dolvinarium was. Ja. En um, die hebben ze helemaal mooi gemaakt met allemaal mooie perkjes. Met, uh, met duinen en met uh, bankjes en zo. Maar ze hebben nu ook... Um, uh, hangmatten opgehangen. Oh, wat gaaf. Dus je kan nu lekker een boek lezen in de zon... in een hangmat. Nou, helemaal top. We gaan echt naar de tropen toe, toch? Want dat ja. zie je heel veel in het buitenland... en ja. dat willen we eigenlijk graag in Nederland ook, hè? Ja, het is, het is mooi dat ze zo op die manier bezig zijn... om de boulevard hier in Zandvoort... toch wat aantrekkelijker te maken voor de toerist. En, maar ook voor de Zandvoorters, denk ik zomaar. Ja, dat denk ik wel, hè? Want weet je wat, het is niet lekkerder als je hier woont... en je kan morgen zeggen van... weet je wat, loop lekker naar het strand... Ga er een vlekken zitten. En ja, ik kan me niks moois voorstellen. Nee, nee, zeker. He, heb, je, heb, je weer nog, heb je nog een steen voor ons? Ja uh, hoor, ik heb er nog wel een paar voor je. Ja, leuk. <laughs> ik wou eerst zeggen, een van 60 bij 60. Ja, maar maar weet ja. ik, misschien nog een grapje tussendoor. Mijn, oom, of mijn moeder zei vroeger altijd als ik een woedebui had... dan moet je maar even over een blauw steentje piesen. Nou, ik zou je vertellen, dat heb je best wel een beetje goed gezien. Oké. Okay. een blauwe steen, een blauw staat voor... Uh, dat hebben we vorige keer al gehad, genezing, spreken. Dus eigenlijk doe je jezelf dan een beetje ontladen in dat stukje. En dat is best wel uh, positief, hoor. Ja. Ja, heel top. Maar we gaan het even over rutielkwats oh. hebben. Want weet je, er zijn een heleboel mensen momenteel... die uh, door dit weer een beetje astmatisch zijn, bronchitis hebben... Uh, neuslijnvliesontsteking, omdat ze continu met allergieën lopen... En een reptiel kwarts, die helpt je heel erg om wat meer lucht te krijgen. En dat is heel goed om die samen met een aquamarijn te dragen. Want dan los je een heleboel op wat met je luchtwegen en je longen te maken hebt. Want weet je, uh, mensen zeggen eens, ja, hoe kom ik eraan? En dan zeg ik, ja, liever, daar kan ik je wel een verhaaltje over gaan vertellen... maar ik vertel het even heel kort. Uh, longen heeft met je ademhalen te maken. Longen heeft met te maken ook met heel veel wat om je heen gebeurt dat eigenlijk met rechter adem je wordt ontnomen. En ik zeg altijd tegen mensen, van, vaak heb je dan een periode gehad... dat je eigenlijk een beetje door ja, veel mensen een beetje gekwetst bent... en je hebt laten kwetsen, dat zeg ik er altijd bij. Want sommige mensen, nou sommige een heleboel, zijn veel te lief... en laten alles maar toe. En dat kan lichamelijk ook problemen geven. Hè? En dan is het ook lekker om dat te weten. van Nou, weet je, ik doe even zo'n steentje aan. Ik geef mezelf even een hele liefdevolle schop onder mijn kont... En ik ga weer verder. Dan hebben we een kwarts. Nou, dat is een geweldige steen. Een rozenkwats, dat is liefde. Een rozenkwats is een enorme fijne steen uh, voor jeugd. Want die zijn eigenlijk in deze maatschappij best af en toe heel druk... omdat ze het allemaal niet zo goed begrijpen. En dat geeft ze rust. Uh, dat, uh, ja, dat prikkelt hun creatieve tijd. Het creatief denken. En een is ook een steen hè, die heel veel mensen... een grote steen lekker ervan in een kamer zetten. Dat geeft een bepaalde liefdesstraling... waardoor je eigenlijk zegt van... oh, wat lekker, ik voel me hier helemaal top. En dat is eigenlijk de bedoeling. En dat is ook zo'n steen waar je dan op een gegeven moment denkt van... hé, hey, er ligt allemaal stof naast. Nee, dat is geen stof. Dat zijn kleine stukjes die dan loslaten. En af en toe moet je hem eventjes gewoon door het zout water halen... en dan weer lekker neerzetten... Want dat is ook zo'n steen die ik eigenlijk zou zeggen... koop een stukje als je jeugd hebt in een bepaalde leeftijd... en ze hebben de rust niet. Zet lekker op een slaapkamertje bij een bed neer. Je zal zien dat het heel erg prettig is. En zelf een rozenkwarts dragen is ook heerlijk. Want weet je, we hebben allemaal die liefde nodig. En laat Deke. elkaar geen mietje noemen. We zitten nou eenmaal in een maatschappij... waar ik persoonlijk vind dat er heel veel verandert... en dat we met heel veel ego's te maken hebben. Dat zijn de wijze woorden van Greet. Alsjeblieft. We gaan even een stukje muziek luisteren. En dan komen we gewoon zo meteen bij je terug met nog meer mooie stenen. Oké, okay, oké. Okay. En wilt u ook meer vragen aan Greet? Dat kan 023 573 0393. Je kan nu altijd bellen. Of een e-mailtje sturen naar g.vermeulen@zfmzandvoort.nl. RACE RADIO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 Luister nog steeds naar Zandvoort Lunch Spiritueel. En Greet is hier uh, nog steeds hier in de studio. Speciaal voor u. Belgerust 023 573 0393. En uh, Greet, wat, uh, wat heb je voor ons in petto? Ik heb nog een paar stenen in petto. Nou, ik heb nog wel een heleboel stenen in petto. Maar we kunnen er nog maar een paar doen, hè. Ja. Maar ik wil toch voordat dat begin even vragen aan de luisteraars. Want weet je, als ik voor een zaal sta, zie ik aan iemands gezicht of die het leuk vindt. Ja of nee. Of ze zeggen van nou ik vind het top of ik vind het vier keer niks. Dat mag allemaal. Maar nu zit ik hier en ik weet eigenlijk niet wat respons er komt van mensen. Of ze het leuk vinden, niet leuk vinden. En daar doe ik voor de rest niets mee. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als de mensen zouden willen reageren. Met een mailtje sturen van nou ik vind het niks. Of nou ik vind het interessant. Kunnen we het daar eens over hebben of daar eens over hebben. Want dan weet ik waarvoor ik het doe. Dus dat wil ik als eerste even kwijt. Nou, dat is, dat is in ieder geval, dat is wel fijn dat je daar nu voor open staat om even feedback te krijgen van de luisteraar. Ja, zeker weten, zeker weten. En weet je, al vind je het niks, dat mag ook. Want iedereen heeft zijn eigen mening, zijn eigen geloofsovertuiging. Dat mag allemaal. Als we elkaar maar met respect behandelen, dan is alles mogelijk. Ja. Ik wil het even hebben over een malachiet. Een malachiet, dat is een hele mooie groene steen. En een malachiet, die is heel erg goed voor jeugd. Die, uh, vooral de vrouwelijke, die met menstruatieklachten te maken hebben. Want het heft de krampen op. En dat is een hele toppe steen daarvoor. En hij vernietigt ook bacteriën. En als je een malachiet samen met een magnetie draagt... is het weer een hele goede combinatie tegen reuma. En daar lopen toch ook heel veel mensen mee. En dat is ook eigenlijk heel triest. Want ja, als het dan een beetje koud wordt of vocht... Dan hebben ze daar goed last van. Dan hebben we de maalsteen. Daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. Maar het is een hele goede steen. Voor mensen die dus eigenlijk een beetje moeilijk zwanger kunnen raken. Want het is een vruchtbaarheidssteen. Maar tevens is het ook een hele goede steen voor waterzucht in benen. Dus mensen, heb je er last van? Of wil je een hulpje? Ga het alsjeblieft doen. En dan hebben we nog een magnesiet. En dat is een waterafdrijvend een steen. Dus als jij veel vocht vasthoudt... vaak heb je dat als je een ingreep hebt gehad... of dat het eigenlijk een beetje in je systeem zit... dan zeg ik van, dan is het een hele prettige steen. Mensen vragen dan, val je af? En dan zeg ik, als je vocht kwijtraakt, raakt, val je af. Maar het is niet zo dat het een afslankmiddel is. Dus alleen maar voor vocht vasthouden... dat zie je ook heel vaak als je lekker lang in een vliegtuig gezeten hebt... dat je van die leuke, dikke benen hebt. En als je dan een week voor die tijd lekker die steen gaat dragen, ben je het ook veel eerder weer kwijt. Dat is wat ik even nog wou vertellen over deze drie stenen. Wat een mooi verhaal weer. Dankjewel. Heel mooi. Wilt u reageren? Mail dan naar g.vermeulen@zfmzandvoort.nl of bel 023 573 0393.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 zonder jou, van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En ze gaan weer samen in een musical spelen, Hello Dolly. Dat is wel leuk. Ja, zeker weten. Dat is wel een spannend. Ja, we gaan uh, wel, gewoon door nog met het programma. Niet even met muziek natuurlijk. Uh, Greet, um, ja, je had er ook iets over handlezen. Ja. Uh, aanstaande maandag is bij het Ethisch Paranormal Centrum Kennerland in Haarlem de laatste avond van het seizoen. En dat wordt verzorgd door een hele leuke collega van me. Monique Haasdrecht en zij doet handlijnkunde en ze gaat handlezen bij de mensen. En als je heel erg geïnteresseerd bent... zij start in oktober daar ook met een cursus. Dus ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent, ga erheen. Het is in uh, het speeltuingebouw De Papegaai aan de Jack van Looistraat, 29 in Haarlem. Dus bij het EPC Kermeland. Een mooi evenement is dat. Ja, zeker. Uh, Greet, had je ook nog een, paar, nog een paar leuke stenen? Ja, ik heb uh, een tijgeroog. En maar oh. dat, voordat ik dat ga zeggen... heb ik nog even een advies voor mensen. Als je een steentje gaat dragen... dan kan het wel eens zijn dat je daar heel open voor staat. Want we hebben allemaal energie om ons heen. En dat je na een paar uur hebt van... ik krijg het er een beetje benauwd van. En ga dat dan gewoon even op. Uh, ja, Net als een pilletje van de dokter. De ene keer maar er drie, dan maar je er één. Maar ga dan een halve dag dragen, doe hem dan af en doe hem s nachts af en de volgende morgen weer aan. Want het kan wel eens een keertje een reactie geven. En daar moet je ook rekening mee houden... want de een is er vatbaarder voor als de andere. En een tijgeroog is een hele beschermende steen. Een tijgeroog is ook zo'n mooie steen die je over je kleding dan moet dragen... want dan kijk je dan in en dan zie je een bepaalde beweging. En als mensen naar je toe komen die niet zo lekker uh, positief in een velletje zitten dan heb je het gevoel dat ze eigenlijk niet naar je durven te kijken. En dat klopt, omdat dat heel duidelijk bij die steen hoort. En dat is ook een hele lekkere steen tegen buik- en darmkrampen. En het kalmeert de darmzenuw. Dus het is eigenlijk een dubbele steen. Ik zeg altijd, als kinderen het moeilijk hebben... en die worden een beetje geplaagd en ze zijn een bepaalde leeftijd... dat je het mag dragen, doe dan lekker een tijgeroog laten dragen. Het is nog een stoere steen ook, want het is een bruine steen... met een beetje goud erin en dat is best wel toppie. Dan hebben we nog een toermalijn. En een toermalijn is er in alle kleuren. En je moet gewoon voelen waar je jezelf prettig in vindt. Ik waarschuw altijd alleen de mensen. Kijk uit. Ze hebben hem ook in het rood. En rood is een kleur die bij je past of niet. Dus ik zeg altijd van, wees daar voorzichtig mee. Maar het is een hele fijne steen tegen mensen die ziek zijn geweest, geen energie hebben, verdriet hebben gekend, eventjes, ja, helemaal uit hun energie zijn. Want het is eigenlijk tegen algemene zwakte en tegen angsten die je dan gaat creëren en het is ja een steen dat ik zeg van een slechte conditie van je lichaam en dan geeft het weer heel duidelijk veel energie en het bevordert je zelfvertrouwen en de vitaliteit die dan weer heel duidelijk bij je komt en dat hebben vaak mensen wel even nodig want soms kom ik mensen tegen dat ik denk van wauw wat heb ik daar een bewondering voor wat moet die veel meemaken en dan is het eigenlijk heerlijk om even zo'n steen te dragen... om even jezelf te verwennen van lekker, ik voel me weer beter. En dan geef ik altijd het advies, voel je dan een dag prettig... ga dan niet alles gelijk weer weggeven, hè? want dan is de volgende dag het putje weer leeg... en mensen zijn eigenlijk heel slecht in het woord nee... en dat hebben ze toch in de encyclopedie gezegd, gezet om te gebruiken. Dus heb je genoeg, zeg nee... Want bescherm jezelf daarin. Want ik doe ook altijd de avonden afsluiten met woorden. Heel veel van jezelf houden. Kan je heel veel liefde weggeven zonder jezelf pijn te doen. En dat zou ik ook eigenlijk tegen heel veel mensen willen zeggen. Ook tegen jou, Roy. <lacht> Want dat is wel belangrijk, hè? Ja, zeker. We gaan weer even muziek luisteren. Dan komen we zo meteen bij de laatste tien minuutjes buiten terug. Met deze Zandwoord Lunch.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 I will.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 want ik wil slapen, handdoek in de ring Slapen, want dit heeft echt geen zin Ja, ik wil slapen het uh, waren in ieder geval uh, Alan Clark en Digidex... hier op ZFM uh, Zandvoort. Het lekkerste studio van uw regio. En uh, vandaag was dit het spirituele programma. Ja, Greet, het zit er alweer op. Mensen ja. steentjes niet bij elkaar moeten gaan dragen... zonder dat iemand ze dat advies heeft gegeven. Want niet alle steentjes mogen bij elkaar gedragen worden. Dus in winkels waar ze het gaan kopen... en er is altijd wel iemand die dat even voor je kan opzoeken... Dat je dat niet gelijk doet. Nee, dat, dat is wel belangrijk. Ja, zeker weten. Ja, wat voor ons belangrijk is dat de volgende uitzendingen reacties zijn. Hè? Ja, uh, ja. Ja, komende week kan u gewoon een mailtje sturen als u dat wil. Via g.vermeulen. En dan uh, kunnen wij u terugbellen volgende week. Of we reageren gewoon op de mail. Zeker weten. Dus ik wacht op respons. Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? En waar zou u het graag over willen hebben? Nou, dan gaan we zijn benieuwd hoe het volgende week ervoor staat. Oké. Okay. Weer heel erg bedankt gereed, namens iedereen. En uh, ja, wij gaan uh, verder met luisteren met de volgende programmering. In ieder geval van 2 tot 6 uur hoort u de muziek Boulevard. En vanaf uh, 6 tot uh, 9 uur het weekend in met Mario Zandvoort. En dan nemen de jongens van om, 1 uur, nee, om 11 uur. Het, nee, ik zeg het verkeerd. Om 9 uur neemt de jongens van Zie het over met Jeroen Koper... als zijn vrouw niet aan het bevallen is. In ieder geval, uh, wij wensen u een hele fijne dag. Geniet van de zon. En uh, tot de volgende week. Ik zeg, tot de volgende week. Tot de volgende week en een fijn weekend. Lekker. Because he has ordered his angels to protect you on all your ways. Carry you on their hands so that your feet are not hurt by stones. Sometimes your feet...